12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Justitie in Zwitserland is een eigen onderzoek begonnen... naar de toewijzing van de WK's voetbal van 2018 en 2022... aan respectievelijk Rusland en Qatar. In verband daarmee heeft de Zwitserse politie een inval gedaan... in het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. FIFA-voorzitter Blatter geldt niet als verdachte... maar de actie wordt wel gezien als bedreiging voor zijn positie. De inval staat los van de arrestatie vanochtend... van zeker zes FIFA-bestuurders op verdenking van corruptie. Vrijdag wordt de nieuwe FIFA-voorzitter gekozen. De FIFA meldt dat de WK's in 2018 en 2022 gewoon doorgaan. In België kunnen in elk geval tot vier uur vanmiddag geen vliegtuigen landen en opstijgen. De oorzaak is een technische storing bij luchtverkeerscentrum Belgo Control. Dat regelt al het vliegverkeer in België. Overvliegend verkeer op grote hoogte, vanaf zo'n 7 kilometer, kan nog wel, omdat dat niet wordt gestuurd door Belgo Control. In de Iraakse provincie Ambar hebben IS-strijders meerdere zelfmoordaanslagen gepleegd op Iraakse militairen. Daarbij zijn volgens een woordvoerder van het Iraakse leger zeker 17 militairen omgekomen. Een paar uur voor de aanval had de Iraakse regering bekendgemaakt dat het leger was begonnen met een tegenaanval om in Ambar terrein terug te veroveren op IS. Vorig jaar zaten er meer mensen in Nederland in de cel dan in 2013, maar wel korter. Volgens het CBS komt dat vooral doordat meer mensen vastzitten voor lichtere vergrijpen. Ook zitten steeds meer mensen in gijzeling, bijvoorbeeld als ze een verkeersboete niet hebben betaald. En in Noord-Duitsland, op de Noordzee, dreigt een schip met mest te exploderen. Het ligt brandend, 30 kilometer uit de kust van het eiland Helgoland. De bemanning is al van boord. Door de zware dampen en de hitte kan niemand bij het schip komen. Het weer, het is bewolkt, maar droog. In het zuiden en oosten wat vaker zon. Het is 15 graden in het noorden tot 18 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is vandaag woensdag. Het is 27 mei, dames en heren. Goedemiddag. Dit is uh, zeer van Lunch. Zit je aan het lachen? Ja, je zegt het nu zo bedeest En net ik het, het iets anders toen een mic op dit. Goedemiddag dus, Goedemiddag. Hallo. Ik, ik ben gewoon, gewoon bedeest. Uh, uh, uh. Van huis uit. Tuurlijk. Ja. Zo ben ik ook opgevoed ooit. Om... Ja. Ja. Een bedeesd mannetje. ja. Maar uh, dit is uh, de Woeste Woensdag, dames en heren. Uh, en goedemiddag, dus, uh, CFM Lust. Uh, straks is ook nog, natuurlijk, de vinyljaren. En. Uh, nou ja, wat er verder allemaal vandaag nog is, ik ken de programmering niet uit mijn hoofd. Is het belangrijk? Wel, oh, nee! We maken er gewoon een gezellig tijd van, toch? Huh? Maak er gewoon een gezellig tijdje van. Ja, we hebben vandaag uh, het regio-nieuws, natuurlijk, half één, half twee. En. Uh, verder hebben wij natuurlijk de bioscoopagenda. Wij hebben ook het recept van de week. Ja, ja. Met andere woorden, we zitten weer vol. Hartstikke. We hebben een mooie drie in één. Een. een hele mooie drie in één. Van wie? Ga je dat al verklappen of niet? En nee, ga ik nog niet verklappen. Oh. Maar, spannend. vorige week hadden we een... Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Licht, op vorige week had ik... De, een van de leden van deze band had ik solo. En nu met z'n band... Nou, is dat even de leuke zegging? Oeh, dan gaat iedereen gissen wat het wel gaat worden. Maar... Of niet? De... Als ze het geluisterd hebben, dan zullen ze het Wat zegt u allemaal? Als ze het geluisterd hebben vorige week, dan weten ze het nu. Dan, dan weten ze het wel, ja. Als ze geluisterd hebben, dan, dan wel. Wel. Ja, geluisterd hebben wel. ja, dat is nog de vraag. Uh, in ieder geval, uh, wat wou ik zeggen? Nou ja, in ieder geval, uh, straks de Vinyljaren... En u weet het, de nieuwe formule, we gaan de vinyl 50 volgen. Die komt waarschijnlijk zo rond drie uur weer online. En dan gaan we daar de top drie van draaien en wat nieuwe binnenkomers. En we hebben natuurlijk zoals gebruikt, straks het Classic Album. En dat is vandaag Graham Nash. Ja! Songs for Beginners. Prachtige plaat, eerste soloplaat van Graham Nash. Gaan we straks dus draaien, tussen twee en vier. Oeh. Maar eerst gaan we lunchen en zo. Ik heb vanmorgen even een tussenstop gemaakt bij de visboer, bij uh, Heemzee de Adenhout. Een hele goede visboer. Ik heb wat lekkers meegenomen, zo voor bij de lunch straks. En voor de rest, nou ja, we zien wel. We hebben in ieder geval lekkere muziek, daar gaat het om. That day. Hoppa. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Let it go. James Bay. Walking home and talking low. To see your soul when evening clothes with you. And getting drunk, just staying up and waking up with you. Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. We'll right. Don't you be you, and I'll be me Everything gets wrong, leave it through the breeze Let the ashes fall, forget about me James Bay let it go, it go. La la. Oké, okay. gezellig. Lekker. Dit, dit, dit is ZFM. 107. jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Nou, en dit is de band Sunday Sun. Een lekker nummer zegt dit. Maar. ...komt uit 2014 en... Uh, ...de week hoorde ik het toevallig... ...ergens op de radio die goh, lekker nummer... ...ga ik ook eens draaien. Sunday Sun, come on down! Ja, lekker toch? Heerlijk, gezellig, lekker... ...hoe, hoe, hoe, ja, oké. Okay. 3 in 1. Nou, het grote raadsel wordt nu opgelost... ...want de 3 in 1 is van Traffic. ZANG yeah. So try Dat was dan uh, de 3-in-1 van Traffic. Normaal nummers van het uh, gelijknamige album Mr. Fantasy. Waarvan u de titelsong als laatste hoorde. En verder voor uh, u natuurlijk Paper Sun als eerste. En daarna toch wel vind ik persoonlijk het mooiste Traffic-nummer. wat er is No Face, No Place, No Number. Nog steeds uh, verbonden met CFM Zandvoort, dames en heren. En uh, het is mooi weer buiten. Het zonnetje piept. Probeert er een beetje tussendoor te piepen. En uh, nou ja, ik heb hier het zonnetje in huis. Hè. Dat is Toet. <laughs> ja. Nou, gezellig. Gezellig. Maar. Gezellig hoor. Ja. en hey, uh, zullen we het nieuws maar gaan doen? Hè? Ja, het is wel tijd voor hè. Ja half hè? Half geweest, ja. ja, het is half veen geweest. Potver, we zijn te laat. Oh, oh we gaan nog heel snel gaan lezen. Oké, okay, uh, ik kom wel heel. heel. heel alleen. Nou, Ja, nah, doe maar rustig, aan. Dit handen. was het nieuws. Nou, snel ja, hè? Ja. <laughs> <laughs> okay. Voor Zandvoort en de regio. Oké, okay, het nieuws van 27 mei 2015. Vrouwonvriendelijkheid, seksisme of discriminatie. Sommige mensen ergeren zich groen en geel aan het fenomeen pitspoezen. Terwijl het bij de lange afstandsrace Le Mans als niet-ethisch wordt beschouwd en ook de dames in Monaco ontbraken, zijn baanmeisjes in Zandvoort wel welkom. Bij de Pinkster races in de badplaats hield de directie de dames zo dan ook in ere. Inmiddels is er een Facebookpagina in het leven geroepen... met de naam tegen de schandalige seksistische pitspoezen. Ja, zeker. Ik heb maar... net nog even gekeken en er zijn slechts 8 likes ja. op de pagina. Dus ach ja, alle beginners moeilijk zullen we dan maar denken. Maar ze zich al niet om maken tegenwoordig. Ik, ik ja. vind het lekker. Ik, ja, vind maar... de, ik zie het liever de in auto's. Ja, precies. En overal worden ook de, de pagina's op Facebook uit de grond geplukt. Hè. Dat is echt triest. Ja. Maar goed, het feit is dat de bevallige, vaak schaars geklede vrouwen... al decennia lang worden ingezet ter promotie van de auto-industrie. Hoe dan ook, bij de Pinkstraces verschenen de welgevormde dames traditiegetrouw bij de startplaatsen. Het was fraai weer en veel raceliefhebbers genoten van het programma dat dit jaar voor het eerst ook op Pinksterzondag mocht plaatsvinden. Maandagmiddag rond half zes is een man ernstig mishandeld in het Keno Park in Haarlem. Hij was te voet, de dader is te voet vertrokken. De aankomst trof de politie een 39-jarige man aan die onder andere letsel in zijn gezicht had. De man had een conflict gehad met een haarlemmer en die had hem aangevallen en mishandeld. Een omstander had dit gevecht snel gelukkig kunnen beëindigen. Een andere omstander had beelden gemaakt van de mishandeling en deze vrijwillig overgedragen aan de politie. Maandag nacht rond 4 uur is een auto aan de Chris-Sulmoekeelstraat in de Zuiderpolder in Haarlem in vlammen opgegaan. Mogelijk is er sprake geweest van brandstichting. Dat wordt nog onderzocht. Een bestuurster van een snorscooter is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Zandvoortslaan en de Herenweg in Heemstede. Even na 2 uur smiddags stak het meisje de kruising over om de Herenweg op te rijden. Zij kwam hier in botsing met een automobiliste die vanaf de Langhorstlaan de Zandvoortslaan opreed. Volgens de automobiliste had zij groen licht. Omstanders schoten te hulp in afwachting van de hulpdiensten. Na een behandeling ter plaatse is de bestuurster van de snorscooter overgebracht naar het ziekenhuis... en vermoedelijk heeft zij haar sleutelbeen gebroken. Door het ongeluk ondervond het overige verkeer enige hinder. Een beschonken bestuurder van een viskar heeft behoorlijk wat schade berokkend aan Duitse toeristen. De mobiele viscar werd zondag 24 mei van het strand naar de dagstalling gebracht. Maar de luifel bleek niet goed bevestigd en die schoot dus ook open. Je yes, slordig. Een camper van de Duitse toerist aan de Lineerstraat werd daarbij geraakt. De politieagenten assisteerden bij de afhandeling van het ongeval en hielpen bij het plakken van de raampjes en de spiegel zodat de toeristen hun reis naar huis konden voortzetten. De bestuurder van de viscar werd aan de ademanalyse geworpen. En daaruit bleek dat hij dubbel zoveel promelage had dan toegestaan. Hij werd dan ook aangehouden. Een jongen is maandag aan het begin van de avond geraakt nadat hij met zijn fiets was gevallen op de rode weg. Dit gebeurde rond kwart over zes. Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde jongen te helpen. De ambulancebroeders hebben de jongen die een flinke wond aan zijn knie opliep door de val, dan ook geholpen. Na de eerste zorg op straat is hij met de ambulance meegenomen voor verdere behandeling. De ondernemers zijn zwaar teleurgesteld over het onderhoud bij Mooi weer in Bloemendaal. In Overveen moet het dan ook gebeuren. Maar dat het grote onderhoud aan de zeeweg naar Bloemendaal en Zee al in september begint... dat snappen de ondernemers van de strandgangers niet. Er kwamen veel horecaondernemers af op de bijeenkomst dinsdagavond over de werkzaamheden. Ook Henri van de gelijknamige snackbar op de kop van de zeeweg knippert een paar keer met zijn ogen. Juist in die maand hebben we nog afsluitende feesten van alle strandpaviljoens en in september is het vaak nog heel erg mooi weer. Hij hoopt dat het project even uitgesteld kan worden... Maar de provincie wil geen risico lopen van, het, van de grillige weersomstandigheden. Wij willen graag in november klaar zijn, ligt Herman Thijs de, plan, de tijdsplanning toe. Want dan breekt een hele rare periode aan van sneeuw, kou, weer en vroeg donker. Het is er wel gelukt om de complete afsluiting van de Zeeweg... die nodig is voor het werk aan de rotonde bij de Brouwerskolkerweg, niet samen te laten vallen met de herfstvakantie. Die vindt er nu vlak voor plaats... Gedurende anderhalve week wordt het dan omgeleid via zandvoort. Dat was het nieuws Ruud. Dan gaan we naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag zijn er perioden met zon. Het blijft zo goed als overal droog en het wordt een graad 15. Vanavond en komende nacht is het vrij helder. De noordwestenwind neemt af naar zwak tot matig... En de temperatuur daalt naar zo'n graad of 7, 8. Morgen blijft het overal droog en schijnt de zon geregeld. De wind waait zwak tot matig uit het westen. En de temperatuur wordt wat hoger, want die stijgt naar een graad of 16, 17. Ja, yeah, lekker! ja Het, en het nummer dat heet Effortless. En dit is Groot Vernaald. En hierna you know, de bioscoopagenda. Woe! Hey. Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival. Lekker de oude. En dat nummer dat heet de Up Around I the Bed. Rihanna. I say what's on my mind. op gitaar. I might do a little time. Cause all of my kindness. Is taking food. Positive. Then I heard you was talking trash. <laughs> She'll pay my bill Bioscoop-agenda! Wat <laughs> kondig je dat weer geweldig aan, uh, Ja, hè? Eh, <laughs> nou... <laughs> het is voor de horrorfilms. Nee, oh, ah, ja. En ik wilde net beginnen met Sean het schaapje. Jettie! <laughs> yeah, het is de laatste dag. Heb ik vandaag alleen nog te zien. Om half twee vanmiddag. Even kijken, dan gaan we verder met de Boskampies. Geïnspireerd door een maffiafilm zorgt de gepeste Rick Boskamp ervoor dat zijn vader wordt aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paolo Boscampi. Op woensdag 27, zaterdag 30, zondag 31 mei en woensdag 3 juni, om half vier. Zal die starten? De volgende film is Kidnap, de avontuurlijke familiefilm die je dit voorjaar niet mag missen. Een Verhaal over de gekke band die bestaat tussen de ontvoerder Fred en het rijke luiskindje Bo. Zaterdag, zondag en woensdag alle drie om half twee smiddags. De volgende film is van toe. Vier mannen, de vrienden van Wel Eer, beklimmen op hun racefiets de mol van toe. Zoals ze dat 30 jaar geleden ook hebben gedaan. Donderdag 28 mei om half tien s'avonds. Vrijdag, zaterdag en zondag om 9 uur s'avonds. Maandag en dinsdag om 1, om 1 en 2 juni weer om half 10 s'avonds. Dan de ontsnapping naar de gelijknamige bestseller van Helene van Rooien. Vertelt het verhaal van Julia, een vrouw die uit de sleur van het gezinsleven breekt en haar geluk hoop terug te vinden in het zonnige Portugal. Donderdag 28 mei om 7 uur. Vrijdag, zaterdag en zondag om half 10. Maandag en dinsdag weer om 7 uur. En dan vanavond om half acht. De filmclub Simon van Kool. The Judge. In The Judge speelt Robert Dunway, Downey, sorry, Downey Jr. de advocaat Hank Palmer. Hij keert terug naar zijn geboortedorp als zijn vader, de plaatselijke rechter... met wie hij ruzie heeft, wordt verdacht van moord. Hank gaat op zoek naar de waarheid en aldoende worden de banden met zijn familie weer hersteld. Zoals gezegd vanavond om half acht. En dat was hem.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 Easy. opvolger van, uh... ja dat wou ik nou vertellen, dan schiet de de titel uit mijn hoofd <laughs> ja, ja, de vorige nummer van Shepard, ben je helemaal kwijt. Shepard heet de band, Het nummer heet Let Me Down Easy.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 Maybe I could trade my left brain rating fit Whenever people talk smart I could say some shit Like some amazing shit Maybe I should get into the sales business and make meals like my neighbor did I'd be that big shot calculating How much she'd be worth today. Drowning papers, no mistaking Count love life away Yeah, I seen him come, I seen him go I heard the song, I seen the show now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 Chef Special! Never wanna be I wanna be en het nummer het heet Still Don't Know! I wanna be just like you. Ja, en zo zit het eerste uur er alweer op. He. Wat gaat de tijd toch snel? Oh, oh, oh, oh, oh! Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Nou, we gaan even naar het NOS nieuws van uh, 1 uur en zo en uh, wat iets meer zei en uh, natuurlijk het volgende volgende uur komen Toet en ik nog even gezellig bij u terug hoor want Toet heeft nog een heerlijk receptje ja absoluut ja dan gaan we lekker eten ja kuilenbekken gewoon. zal ik het voorlezen met de stem van Mark Marie Houben ja ik ben Mark Marie <lacht> <lacht> Imi is je vinging. dat wordt helemaal niks meer dan nee Kijk op vrijdag nooit naar de wereld eruit door. Alleen omdat die, die, die Alleen dat dwerg erin zit. Die <lacht> midget. Huh? <He? lacht> die midget. Ja, precies de ja. ja, die. <lacht> Mark Marie de Midget. Ja. is helemaal niks, die man. Maar het zal wel aan mij liggen. Uh, nou, we gaan naar het nieuws van 1 uh, van uur, dames en heren. En daarna zijn we terug. Met een lekker stukje cabaret. Ik weet nog niet wat, maar we gaan wel even wat opzoeken. En, eh... Uh, nou, oh, dat kan ik wel een toet vragen. Je zit om in die computer te spelen? Ah, dat komt... Ja. Ga jij maar even een leuk stukje cabaret opzoeken. dat komt helemaal goed. Nou, gaan we even doen nu. Want, eh... Uh, uh, je hebt vijf minuten. Uh, zo. Nou, oké. Okay. <laughs> ik kan zo snel zijn, jongen. Dat en, uh, ben niet weg. Nou, we zullen het zien. Oké, okay, tot zo, hè.